De Libische leider Gaddafi is weer even te zien geweest op de Libische staatstelevisie. De zender liet beelden zien van een ontmoeting met stamoudsten... in een hotel in de hoofdstad Tripoli. Volgens de staatstelevisie zijn de beelden gisteren gemaakt. Gaddafi was niet meer gezien sinds de NAVO-luchtaanval op zijn hoofdkwartier... twee weken geleden. Dat voelde geruchten dat Gaddafi bij die aanval gedood of gewond geraakt was. Het weer, helder en in het binnenland kans op mist... later meer bewolking en enkele buien... Het wordt 15 graden aan zee tot 19 in het oosten. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Donderdag 12 mei is het goedemorgen. U hoorde net: Amerikaanse senatoren hebben die foto's van Osama Bin Laden gezien. En bevestigd dat ze inderdaad niet fraai zijn om te zien. Journalist Abel Abdel Bari Atwan ontmoette de Al-Qaeda-leider af en toe. U hoort straks over zijn ervaringen. In Syrië gaat het geweld tegen de demonstranten maar door. Het laatste nieuws krijgt u van correspondent Nicole Fever. En de Syrische journalist Kawa Rashid probeert zoveel mogelijk nieuws... uit zijn land te verzamelen en op internet te zetten. Jeroen de Jager, onze verslaggever, volgde hem bij zijn speurwerk. Over de gevolgen van de aardbeving in Spanje hoort u correspondent Rob Zoutberg. En hier is het bestuursakkoord tussen kabinet en lagere overheden aan het wankelen. Al drie provincies en vijf grote steden wijzen het af. En daar komt vanochtend nog een grote stad bij. U hoort zo welke... Rotterdam is vandaag Den Haag aan de beurt wat betreft staking in het openbaar vervoer. En de drieërs moeten aan de bak vandaag bij het Eurovisie Songfestival. Joris van der Kerkhof is vanochtend in Düsseldorf. Een jaar geleden crashte een Airbus bij Tripoli. 71 Nederlanders kwamen daarbij om het leven. Ed Kronenburg reisde namens de regering af naar Tripoli om daar de zaken te regelen. Hij is vanochtend te gast na half acht. Bij Noël hoort vanochtend wat voor van straf dat tegen hem wordt geëist. De inwoners van Schorel zijn bijgepraat over de duinbranden en de opgepakte verdachten. En daar wordt hier veel te veel gemanaged. Daar hoort u over in dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Ons account daar is NOS Radio 1. Bij twee aardbevingen in het zuidoosten van Spanje zijn tenminste acht mensen om het leven gekomen. De zwaarste beving had een kracht van 5,3 op de schaal van Richter. Het epicentrum was bij de stad Lorca, bij Murcia, waar direct een reddingsoperatie is opgezet, zegt correspondent Rob Zuidberg. Nou, er wordt wel rekening gehouden dat er, dat er nog mensen gevonden kunnen worden. Uh, de, de regering heeft onmiddellijk iets van 200 militairen naar dat gebied toegestuurd. 150 militairen, honden, nog hulpverleners erbij. Want er wordt gewoon nog rekening mee gehouden dat er meer mensen gevonden kunnen gaan worden. Bij de beving zijn gebouwen zwaar beschadigd en deels ingestort. Daardoor kunnen veel mensen niet terug naar huis. Mensen liggen daar op straat nu in slaapzakjes. Ze liggen op straat op de pleinen. Ze liggen op straat op de pleinen van de scholen. De grote pleinen van het stadje. Er is een loods geopend waar, waar het normaal een jaarmarkt wordt gehouden. Daar slapen nu mensen ook. 90.000 mensen wonen daar. Nou, 10.000 mensen die kunnen gewoon niet terugkeren naar hun huizen nu. En slapen nu met hun hele inhoud, met hun kinderen en alles, open zijn al, maar slapen daar nu op straat. De Spaanse regering raadt af om naar het gebied toe te gaan. Omdat bruggen en viaducten mogelijk ook niet veilig meer zijn om over te rijden. James Inhofe is de eerste Amerikaanse senator die de foto's van een doodgeschoten Osama Bin Laden heeft mogen bekijken. Tegen CNN vertelt hij wat er op te zien is. The first twelve were taken in the compound. Right, is obvious. It was right after the incident took place. So they're they're pretty grueling. The other three were taken on the ship, and they included the the burial at sea. Twelve, dus van binnen de villa en nog drie foto's van de begrafenis op zee. Het Witte Huis heeft besloten dat alleen senatoren de kans krijgen de foto's te zien om te bewijzen dat bin Laden echt dood is. Voor Inhoofd is er geen twijfel mogelijk. Absolutely no question about it. A lot of people out there say I want to see the pictures. Uh, I've already seen them. That was him. He's gone. He's history. And now I still believe they should release these pictures, some of the pictures to the public, at least. De ones during the cleanup ja, period on the USS Vincent. That's just a personal opinion. Inhoofd vindt dat enkele foto's wel openbaar gemaakt moeten worden, maar het Witte Huis blijft bij het standpunt dat dat niet zal gebeuren. Syrische regering treedt onverminderd hard op tegen demonstraties in het land. Volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie kwamen gisteren 18 mensen door aanvallen van het leger om het leven. In verschillende plaatsen werden tanks ingezet. Nog altijd komt er weinig nieuws uit het land. Correspondent Nicole Lefeva sprak met een Syrische vluchteling. Die zegt, ja, in Dara, er zijn wel wat tanks weg... maar nog steeds heel veel veiligheidstroepen. En duizenden mannen zitten vast in het uh, lokale voetbalstadion. Die zitten daar naakt op het veld. En de kleedkamers die worden gebruikt om mensen te verhoren en te martelen. En af en toe wordt er dan een man vrijgelaten om dit verhaal te verspreiden... en zo ook de angst te verspreiden. Internationaal groeit de kritiek op het harde optreden van de Syrische president Assad... maar de regering zegt niet te stoppen met de acties. HTM, Haagse openbaar vervoerbedrijf, staakt de hele ochtendspits. Het is het tweede deel van een drieluik stakingen tegen de voorgenomen bezuinigingen. Gisteren werd in Rotterdam het werk neergelegd. Ja, ik word er helemaal niet goed van. Echt niet. Ik word daar niet goed van. Ik zit zelf in de techniek en als ik dan nu ook hoor dat er nog meer bezuinigd moet worden op het onderhoud. Ik vraag me af of ze dit verantwoord kunnen naar, naar, naar de burgers. Of zelfs ze kunnen verantwoorden. Het is voor mij onbegrijpelijk. ook dat. Voor mij kan dat niet. En dan is Amsterdam morgen aan de beurt. Dan sta ik daar het Amsterdams gemeentelijk vervoerbedrijf. Een informatieavond in schorrel over de duinbranden trok gisteren zo'n 300 man. Op de avond konden bezorgde burgers vragen stellen aan de burgemeester... aan de brandweer en de politie. Maar niet op alle vragen was er ook een antwoord. U kunt zich voorstellen, u heeft allemaal in de krant gelezen... er zijn drie mensen aangehouden. Dat in verband met het lopende onderzoek... U de politie weliswaar en het openbaar ministerie vanavond weliswaar het hemd van het lijf kunt gaan vragen. Maar dat leidt er niet toe dat u die informatie krijgt. Gemeente Bergen wil op korte termijn extra watercontainers plaatsen, een rookverbod invoeren en een burgernet opzetten om de branden beter te kunnen bestrijden. De wateroverlast van de Mississippi-rivier in de Verenigde Staten raakt, raakt steeds zuidelijker staten. Het hoogwater is net voorbij de stad Memphis en bedreigt nu de plaats Vicksburg. Amerikaanse leger is ingezet om de schade te beperken, maar voor deze man mocht dat niet baten. De Red Cross, they, we called the day trying to get some food, and they told us that we had to go to the somewhere like 10 miles to get a plate of food, but we got to get ourselves there. I Als mean, we het geld kunnen om zo'n te gaan... kunnen we stoppen de ja, Lastig dus om wat te eten te krijgen. Verwachting is dat de Mississippi nog vier tot zes weken problemen zal geven. Newt Gingrich wil meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 67-jarige 67 Gingrich mengt zich in de race om de republikeinse kandidaat te worden. Hij is de eerste republikein van naam die zich officieel nu kandidaat stelt. I'm ben Newt Gingrich. En ik announcing mijn kandidaat voor president van de Verenigde Staten. omdat ik geloof dat we Amerika naar hoop en opportuniteit, naar opportunity, werk, naar echte veiligheid real security. Newt Gingrich was twintig jaar lid van het Huis van Afgevaardigden. waar hij tussen 1995 en 1999 de voorzitter van was. Gingrich maakte vooral naam tijdens de zogenaamde Republikeinse Revolutie. waarmee een eind werd gemaakt aan de democratische heerschappij in het Amerikaanse Congres. Dan is de uitspraak in de zaak tegen John Demjanjuk vandaag. Hij er wordt ervan verdacht meer verantwoordelijk te zijn geweest voor de dood van bijna 30.000 Joden in vernietigingskamp Sobibor. De advocaat van Demjanjuk wil vrijspraak en volgens hem is er gewoon te weinig bewijs. Ik heb persoonlijk de bevruchting dat het gericht. de aangeklaagden. nu nachwijzen wil dat hij in Sobibor was. De vraag of hij in Sobibor was, had het gericht. ...in deze verhaal gar niet toegelaten. Duitse justitie heeft zes jaar gevangenisstraf tegen Demjan Nieuwk geëist. Zijn advocaten hebben aangekondigd tegen een eventuele veroordeling in beroep te gaan. Surinaamse schrijver Clark Akkord is op 50-jarige leeftijd overleden. Hij was ernstig ziek. Afgelopen maandag nog werd Akkord onderscheiden met de Surinaamse ereorde van de Gele Ster. Voor zijn verdiensten voor staat en volk. Akkords laatste publieke optreden.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 Maar dat mocht dus niet zo zijn. Akkoord werd bekend met zijn debuutroman De Koningin van Paramaribo. Daarvan zijn ruim 100.000 exemplaren verkocht. Negatieve cijfers gisteren in New York. De Dow Jones sloot 1% lager en ook de technologiebeurs Nasdaq eindigde in het rood 19e moest het inleveren. In Azië wordt er alweer gehandeld. De Nikkei index staat ook al op een verlies van ook bijna 1% 18e om precies te zijn. Tot zover het nieuwsoverzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website NOS.nl/radio1 en daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Tien minuten over zes is het geweest. Rod Stewart gaat vanaf deze zomer optreden in Las Vegas. Nu hoort hem al. En daarmee is hij de zoveelste ster die een langdurig contract aangaat... in de wereldberoemde gokstad. Andere namen die hem voorgingen waren bijvoorbeeld Frank Sinatra. Ja, uiteraard. En Celine Dion. Rod Stewart heeft voor twee jaar getekend in Las Vegas en staat vanaf augustus in het beroemde Caesars Palace Hotel. En dat staat dan weer op The Strip. U kent dat wel, daar staan namelijk al die bekende casino's. U hoort nu Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy? hoorde u met Do You Think I'm Sexy? Want jammer dat Lara er nou niet is. Uh, langdurig gaat hij spelen in Caesar's Palace in Las Vegas. En Rod Stewart is trouwens ook nog bezig met de opnames van een nieuw album. Dat moet blues gaan worden, doet hij samen met gitarist Jeff Beck. Dan gaan we naar het Eurovisie Songfestival. Vanavond moeten de drie J's aan de bak. En nou hebben we een verrassing voor u. We zetten de joker in. We hebben nog een vierde J. Joris van der Kerkhof. Ja. Goedemorgen. En die staat... Uh, goedemorgen Marcel. Wist jij dat, uh, dat uh, Marcel hier een café-restaurant had... aan de oever van de Rijn in Düsseldorf? Nee, dat wist ik niet. En dat je hier Franse spekpannenkoeken kunt kopen... en dat je uh, uh, speciale feesten kunt organiseren in het café hier... en dat uh, aan de lieve gasten verteld wordt... dat je je hond niet mee naar binnen mag nemen... Ach. in de café-restaurant Marcel. Ja. Maar er staat wel dat je vanaf café-restaurant Marcel... een prachtig uitzicht hebt over uh, de rivier... En uh, dat is ook zo. Als je daar naartoe loopt, komt er een boot voorbij met een rood-wit-blauwe vlag. En veel meer rood-wit-blauw passeert uh, deze boot, de oceaan. Uh, als ze iets verder gaan, dan komen ze langs de, in goed Nederlands, Royal Crown. En dat is de Trosboot. En op die Trosboot, daar uh, zit, uh, is een uh, rood-wit-blauwe ballon met het teken van de Tros. Maar er is ook nog een andere ballon met drie Jees daarop. En dat betekent denk ik dat, uh, zoals ook bij de koninklijke familie... als de vlag uh, in Top is uh, in het paleis, uh, dat, ze dan, uh, dat ze dan aanwezig zijn. Ze slapen op die boot met heel veel andere mensen. Uh, van het tros ook uh, in dit geval. Het programma De Gouden Uren op Radio 2 komt daar vandaan. En uh, ik mag zo uh, nou, over een uurtje de boot op... en kijken met wat voor mensen er allemaal uh, te praten valt. In ieder geval na 9 uur uh, te praten met uh, een uh, een van de J's uh, die uh, vanavond in de halve finale van het Eurovisie Songfestival... dan met het uh, liedje Never Alone... Uh, wil proberen om uh, de finale te halen uh, dit, uh, dit weekend van het, uh, van het Eurovisie Songfestival. Als je Düsseldorf binnenkomt rijden... dan merk je eigenlijk nog niet zo heel erg veel van het, uh, van het Songfestival. Je ziet wel dat er op 28 juni een optreden is hier uh, van de Black Eyed Peas... Maar het Songfestival eh, zie je nog niet zo heel erg veel. Maar eenmaal hier bij de Rijn kom je eh, niet meer onder het Songfestival uit. Overal vlaggen van het, eh, van het Songfestival en dus ook eh, die Nederlandse aanwezigheid. Eh, in de loop van deze uitzending maar eens vragen aan alle mensen die daar echt verstand van hebben. En wat de kansen zijn eh, van Nederland. Alhoewel ik verwacht dat op die boot de kansen misschien wel hoger worden ingeschaald dan eh, dan de realiteit zal zijn. De realiteit van de afgelopen jaren is dat we het niet zo heel erg goed gedaan hebben. Uh, he, aan de Rijnoever hier heel veel mensen die hardlopen. Eén meneer die de prullenbakken controleert op wat er nog in zit. En ik kan hem vertellen dat een stukje verderop nog een uh, fles, een klein beetje kwaliteitswijn, Duitse ff, kwaliteitswijn op een van de prullenbakken staat. Maar daar komt hij vanzelf uiteindelijk wel achter. Daar gaat het niet over. Over hem. Het gaat over Düsseldorf en de drieërs en over het Eurovisie Songfestival. Ik vind het zelf ook spannend, Marcel. Nou, dat is te horen, Joris. Wij verheugen ons op jouw bijdrage vanuit het Düsseldorf aan de Rijn... en straks dus op de boot, Joris van der Kerkhoff. Het is bijna tien voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een jaar geleden stortte er op het vliegveld van Tripoli een Airbus neer... van de luchtvaartmaatschappij Afrikia Airways, vroeg in de ochtend. De oorzaak is nog steeds onduidelijk, ook door de politieke situatie in Libië... Eno Reymaer deed een jaar geleden verslag vanuit Tripoli en kijkt terug op die dag in mei. Het NOS journaal. Meer dan 100 doden bij vliegtuigcrash in Tripoli en daaronder ook Nederlanders. Vijf uur. Het NOS journaal. half stok voor Nederlandse slachtoffers. Oorzaak vliegramp in Libië nog onduidelijk. Het is nog steeds niet bekend hoeveel Nederlanders vanochtend zijn omgekomen bij de vliegtuigramp in Tripoli. Zoals zo vaak tijdens een vliegramp is veel de eerste uren onduidelijk. Nu een jaar later weten we dat er onder twee mensen bij de crash om het leven kwamen, onder wie 70 Nederlanders en dat er één het overleefde, Ruben. En hoe onvoorstelbaar dat is, besefte ik ten volle... toen we vorig jaar, één dag na de ramp... rondliepen naast de landingsbaan op het vliegveld van Tripoli... tussen de brokstukken. Een stuk van de romp... wat afgescheurd is... en opgerold is als bijna een sardineblikje... beweegt heen en weer... in de wind. Ergens... midden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 12 mei 2010. Maar het einde ligt hier dus... op een uitgerekt stuk land. Honderden meters ligt het puin verspreid... naast de landingsbaan. Plastic bekertjes waar de koffie in heeft gezeten of de thee. Een jongetje van 10 jaar is de enige overlevende van de vliegramp bij Tripoli... Nederlands kind, enige overlevende van ongeluk. Er is één overlevende, een tienjarig jongetje. Het jongetje, hoor ik net, is gevonden in een groot stuk... dat dicht dichtst bij de landingsbaan ligt, tegen een hek aangeklapt. Het middenstuk zo te zien waar de vleugels nog, uh, nog zijn. En daar moet Ruben dan hebben gezeten. Ik word naar een man gebracht, een kolonel... die het jongetje gevonden zou hebben en weggebracht zou hebben. Hij heeft het jongetje gevonden? Yes. Ja, hij heeft het jongetje gevonden. Waar heeft hij het gevonden? Beside de Veljumbal winkel. Bij de wink. you know that wing. Ja, ja, ja. Wordt bevestigd hier door de kolonel bij het stuk van de vleugel wat nog over is, wat veel verderop ligt, dat vlakbij de landingsbaan ligt. Het grootste stuk nog wat over is. Ja, ja. vliegtuigen die op de achtergrond doorvliegen. Menorema, onze verslaggever, een jaar geleden. Met Ruben gaat het goed, heeft u begrepen. Zijn tante heeft dat deze week gezegd. En de oorzaak van de crash is, zoals gezegd, nog steeds niet bekend. Dat komt natuurlijk door de strijd in Libië. Ed Kronenburg, secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken... ging direct naar de vliegtuigcrash, naar Tripoli... om daar de zaken te regelen. Hij is te gast na half acht. Pakistan kan in de ogen van het Westen, zeker na de ontdekking van terrorist Osama Bin Laden, bekend staan als het gevaarlijkste land ter wereld. De Nederlandse ondernemer Joachim Westerveld denkt daar anders over. Ja, hij woont al vijf jaar in Pakistan en zet daar melkveehouderijen op met koeien uit Australië. Pakistan is volgens Westerveld een land met een enorme potentie waarvoor Nederlandse melkveehouders goed geld valt te verdienen. Correspondent Wilma van der Maten bezocht een van de supermoderne melkveehouderijen die Westerveld heeft opgezet. Die met mijn voeten? Oh, waar is dit voor? Dat water is voor desinfectation. Om te zorgen dat de dieren in het, die op de boerderij zijn, niet ziek worden. Met ja. koeien uit? Australië. Okay. Ja. Nou, laten we eens gaan kijken. Ik ga even een handje geven aan deze manier. het beest dat hier niet verschrikkelijk warm. Het is net zoals jij en ik. We hebben het nu allebei heel warm. Ik denk dat het zo'n 41 graden is. Maar we hebben dus fans hangen en uh, sprinklerinstallaties waarmee de koeien dus nat gehouden worden en daardoor. Hun lichaamstemperatuur in ieder geval comfortabel gehouden. Hij staat hier de hele dag onder de douche. Ze staan om, de, om het kwartier vijf minuten onder de douche. Ja, dat is luxe dan wat wij nu voelen, want wij krijgen het nu uh, langzamerhand heel erg heet. Nou, dat gaat niet. Wat je nu hoort, je ziet nu dat de sprinklers aangaan. Je voelt ook meteen. Voel je het? Dus dat is heel comfortabel. Maar dit ja. is een heel nieuw bedrijf. Ja. Dat heeft u hier opgezet? Dat hebben wij samen met onze opdrachtgever opgezet, die hier een grote leerlooierij heeft. Dat is een Pakistan? Dat is een Pakistan. We hebben ze geholpen met het, maken van, met het hele staldesign. We hebben de koeien geleverd, de fans geleverd, de melkstal die we straks gaan zien geleverd. En we leveren dus heel veel operationele input, zoals sperma voor, het, voor de fokkerij, kalvermelk voor de kalveren. Gewoon helemaal afgeleverd? Ja, zes stallen in totaal waar nu de 1200 dieren staan. Midden in het Pakistaanse op het ja, platteland... Als we zouden kunnen laten zien wat we hier nu om ons heen zien, is eigenlijk een soort van ultramoderne boerderijen. Zoals je ze nou, in Nederland ook zou kunnen zien. En als je over het muurtje kijkt wat hier 20 meter achter ons is, dan zie je nou ja, de traditionele manier van boeren. Gewoon een, een herder met een stuk of 40 koeien die door een vergeeld landschapje loopt. Dus je hebt hier eigenlijk een soort van oase van um, moderne veehouderij midden in het traditionele Pakistan. Is er een markt voor eigenlijk in Pakistan? Pakistan heeft enorm tekort aan melk. Pakistan is de derde melkproducent ter wereld. Na India en na... Uh... Want het zijn enorme melkdrinkers. Enorme melkdrinkers. Melkdrinkers. Uh, melk wordt verwerkt tot, tot, uh, tot sweets, tot, tot uh, kookproducten. Overal wordt melk voor gebruikt. Gewoon een tekort aan koeien. Ik zou zeggen, er zijn veel te veel koeien. We hebben 50 miljoen koeien. Maar als je kijkt wat die gemiddeld produceren, is dat 2 of 3 liter per dag. Terwijl de koeien die je hier ziet, produceren 20 à 25 liter per dag. Assalamu alaikum. Ja. Ja, Ik kom hier vaak zoals je ziet, dus iedereen die moet me even een handje schudden. En je kan dit soort dingen opzetten en je kan dit soort dingen naar een land brengen... Uh, die hier gewoon vijf jaar geleden niet waren. Dat is fantastisch. Dat is, uh, dat, ik zeg altijd, ik ben hier als, een, als ondernemer ben je hier als een like kind in de toyshop. Als een kind in de speelgoedwinkel. Waar je maar kijkt, zijn opportunities, zijn mogelijkheden, zijn kansen om dingen te doen. In Pakistan? In Pakistan. En ik, ik denk, uh, dat is misschien nu na de, de dood van Osama Bin Laden... om het even politiek correct te zeggen... denk ik dat het heel belangrijk is om... Ik, Pakistan is een land met enorm veel potentie. Dit land heeft enorme veerkrachtige mensen, ondernemende mensen. Is het een markt voor Nederlandse melkveehouderij? Ja, absoluut. Een Nederlandse boer met zijn koeien zou hier ook kunnen gaan zitten. Je kan hier goed geld verdienen met boeren. Uh, en, en ik denk wat een Nederlandse boer ook kan brengen is kennis. In een land wat alleen maar traditionele melkveehouderij heeft... is kennis van het managen van een, van een boerderij is het grootste gemis. Ja, Maar die zijn misschien een beetje bang, hè. Die denken al die militanten en al die terroristen die hier in Pakistan zitten... Ja. Ik denk dat, het, dat we niet moeten ontkennen dat Pakistan hele fundamentele problemen heeft. Alleen, ik zeg altijd, 99,9% van de Pakistanen zijn net zoals jij en ik. Die willen een betere toekomst voor hun kinderen. En that's all. Als mensen dingen goed managen, is alles mogelijk in Pakistan. Het NLS Radio 1 Journal Sport. Wilrenner Pieter Wening van de Rabobank Ploeg heeft gisteren de vijfde etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Wening had een kleine voorsprong op de finish. Voldoende om ook eerst in het algemeen klassement te worden. Wening vond vooral de laatste twee kilometer zwaar. Ja, maar ja, dat heb je wel eens vaker. Hè. Het was, uh, het was uh, een kilometer lang uh, de Keutenberg omhoog, zeg maar. Het was gewoon een uh, stuk 18%. Dus uh, ja, dat, of, ja 16, 16 tot 18%. Dus ja, dat, daar vlieg je niet bij omhoog. Dat, uh, dat, dat, dat, dat kan niemand. Dus, uh, maar uh, ja, ik kom natuurlijk ook volle bak aangereden. En uh, ja, je bent niet 100% uitgerust. Dus. Ja, dan, dan uh, weegt er nog extra door zo'n klimmetje. De etappe was natuurlijk beladen vanwege de dood van Wouter Weiland. Alleen in het begin van de etappe dacht Wening nog aan het dodelijke ongeval van zijn collega. Ja, in het begin uh, rijdt er één iemand weg en dan, uh, ja, dan is het toch wel redelijk rustig in het peloton. En uh, heb je dan toch nog alle tijd om, om een praatje te maken met, uh, met iedereen, zeg maar, om Jan Alman En uh, ja, dan heb je het er nog steeds wel over.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 Het is, uh, het is natuurlijk nooit leuk om zoiets mee te maken. Wening staat dus vandaag in de roze leiderstrui. Hij heeft in het algemeen klassement twee seconden voorsprong op de Italiaan Pinotti. Ploeggenoot van Wening, Tom Jelters Slachter, was minder fortuinlijk. Hij heeft gisteren in de Giro bij een val een gebroken oogkas en een hersenschudding opgelopen. Slachter heeft vannacht ter observatie in het ziekenhuis gelegen. Li Jie heeft zich bij het WK-tafeltennis in Rotterdam geplaatst voor de achtste finales. Ze versloeg in de derde ronde de Japanse Fuji met 4-2. Andere Nederlandse deelnemer Li Jiao werd in de derde ronde uitgeschakeld met 4-1 door Shen Yan Fei die voor Spanje uitkomt. Li Ji had dat allemaal niet verwacht. Ja, dat is heel jammer. En, uh, ja, uh, eigenlijk verwachten wij misschien wel... Zhao zou wel winnen, maar ik denk uh, vandaag... Uh, die zijn JV hebben heel goed gespeeld. En uh, ja, is heel jammer voor Zhao. En uh, ja, ik ben wel blij. <laughs> ik uh, zeg maar nu wel gewonnen heb, want een uh, heel moeilijke partij voor mij. Ja. Quo Jan uit China, de nummer twee van de wereld... is vandaag de volgende tegenstander van Li Jie. Nou, die zet er dus in. Barcelona is gisteravond voor de derde keer op reis Spaans kampioen geworden... na een 1-1 gelijkspel tegen Levante. Real Madrid heeft zes punten achterstand en kan in punten nog wel gelijk komen. Maar Spanje geldt dan het onderlinge resultaat en dat is in het voordeel van Barcelona. Ibrahim Avalai had in de kampioenswedstrijd een basisplaats. Het is voor Barcelona in totaal de 21ste landstitel. En Barcelona kan zich nu richten op de finale van de Champions League... op 28 mei in Londen tegen Manchester United. Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven, hier is Dorold Megens. Goedemorgen. In de Spaanse stad Lorca hebben duizenden mensen de nacht doorgebracht op straat. De stad in het zuidoosten van Spanje werd gisteravond getroffen door twee aardbevingen. Waarbij zeker acht mensen om het leven zijn gekomen. Het leger heeft tenten opgezet om inwoners van Lorca op te vangen. In Amsterdam is de schrijver Clark Akkord overleden. Hij schreef diverse romans, verhalen en columns. En werd in 1999 bekend met zijn debuutroman De Koningin van Paramaribo. Clark Akkord, die was geboren in Suriname, was 50 jaar.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 Op dit moment is het bewolkt en in het oosten, waar weinig wind staat, komt lokaal mist voor. De temperatuur loopt uit één van 6 graden in het oosten tegen 11 aan zee. In het westen van het land is er kans op een lichte regenbui. In de loop van de ochtend neemt de buigheid toe en vooral in het oosten is er kans op een klap onweer. Vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte en moet vooral het oosten met buien rekening houden. De temperatuur loopt op tot zo'n 14 tot 15 graden in Noord-Holland en 17 tot 19 graden in het oosten van Nederland. De zuidwestenwind draait naar west en neemt toe naar matig en kan in combinatie met buien wat vlagerig worden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en vannacht is het meest droog. Misschien vannacht een enkel bui schampend langs de westkust. De temperatuur daalt naar zo'n 11 graden aan zee en 7 lokaal in het oosten. Morgen zon en wolken. Aan het einde van de ochtend ontstaan er weer een paar buien. De temperatuur is vergelijkbaar aan vandaag, maar er staat wel minder wind. ANW-verkeersinformatie. Staan files op de A8 Zaandam richting Amsterdam... voor knooppunt Koenplein 2 kilometer. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, eerst bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. Verderop bij knooppunt Ketelplein 2... door een wagen met pech is de rechterrijstrook strook dicht.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 over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via onze website, nos.nl. Ze zijn er nog lang niet gerust onder in Schorel, dat het voorbij is. Het dorp vreest nieuwe branden. Ook al zitten er nu drie verdachten vast. Afgelopen drie jaar zijn er al 95 branden geweest in het duingebied. En gisteravond was er een informatiebijeenkomst voor de bewoners. Verslaggever Martijn van de Wiel was daarbij. De eerste keer was nou, tussen de 100 en 150 meter bij ons vandaan. We keken echt zo tegen het duin op waar de vlammen waren. De zaal zit stampvol, 300 mensen. Ik heb er zondag gekeken en uh, het was nog veel erger dan uh, de andere brand. En een mevrouw op het stoeltje naast me... die heeft haar vragen opgeschreven. Ik heb wat vragen op papier gezet. Ja, Mijn man kon er vanavond helaas niet bij zijn. Wat is de belangrijkste vraag? Hoe, hoe het kan stoppen. Het belangrijkste is dat het nooit meer wordt... zoals we het hier aangetroffen hebben. Wij kunnen nooit meer het bosduingebied ingaan... zonder ermee geconfronteerd te worden. Goed, dames en heren. Uh, hartelijk welkom. allemaal. Fijn Ruim u... anderhalf uur lang mag het publiek... onder leiding van burgemeester Hafkamp... vragen stellen. Dus mijn vraag is... Zijn er bepaalde maatregelen voor gebieden die bijzonder kwetsbaar zijn om die extra te beschermen? Aan de burgemeester zelf, aan de boswachters, aan de brandweer, aan de politie en aan het OM. Het gaat erom dat u uw zorgen ook met ons kunt delen. Maar al meteen aan het begin van de avond wordt duidelijk dat er geen antwoord komt op de belangrijkste vragen. Of het de daders zijn die vastzitten en hoe het zit met het onderzoek. U kunt zich voorstellen, u heeft allemaal in de krant gelezen, er zijn drie mensen aangehouden dat in verband met het lopende onderzoek u de politie weliswaar... en het Openbaar Ministerie vanavond weliswaar het hemd van het lijf kunt gaan vragen. Maar dat leidt er niet toe dat u die informatie krijgt. Ook op veel andere vragen hebben de instanties nog geen antwoord. Ja, dat is een lastige vraag en daar zou ik niet zo 1, 2, 3 antwoord op kunnen geven. Sorry. Er is een paar keer applaus voor de brandweer. Boosheid is er niet wel veel behoefte om zelf iets te doen. En mijn vraag is dus, uh, mogen inwoners van de gemeente ook helpen bij het blussen? Een mevrouw wil zelfs haar hond inzetten. Mijn hond, ik heb een herder. Die heeft ook binnen no time door, als op 60 of 100 meter op afstand... of daar iemand vreemd, vreemde dingen in bosjes zit te doen. Dan gaat hij als een speer. Er moet er niet ja. geld worden ingezameld. Ik kan me voorstellen dat als je in Schoren of in Bergen woont... En dagelijks geniet van het schoons. Dat je er ook wel wat voor over hebt. Wie een oplossing heeft, mag het vanavond zeggen. Waarom heeft de officier van justitie niet eerder een premie gezet op de mogelijke pyromaan? Uh, bedankt. En wel thuis. En laat ik dat in ieder geval als diepste wensen uitspreken voor ons allemaal. Dat uh, het nu afgelopen is. Dank u wel. Wat was het dan? Wat vond u ervan? Een uh, interessante avond. Er is uh, veel over tafel gekomen en er is goed geluisterd. Wat een sterke gemeenschapszin. Iedereen wil iets doen hier. Ja, maar dat roept dit ook wel op. Ja, je, je voelt je zo machteloos dat als je ook maar het enigszins het idee hebt dat je je beschikbaar kan stellen voor iets, dan wil je dat ook. Het gevoel van onveiligheid leeft bij zoveel mensen dat uh, ja, als je je bijdrage kan leveren, dan zet je je in. En tegelijkertijd valt ook op een soort gelatenheid als je zo luistert naar deze zaal. Niemand gaat ervan uit dat het afgelopen is dat de daders vastzitten. Nee, het moet eerst een hele tijd rustig zijn. Wil je weer dat rustige gevoel over jezelf terugkrijgen? Nu bij de eerste sirene ben je al gealarmeerd. Bewoners van Schorel werden gisteren bijgepraat. Het doek viel een jaar geleden voor de Spaanse onderzoeksrechter Balthazar Casson. De superrechter werd in 1998 bekend door zijn arrestatie van oud-dictator Pinochet in Londen. Maar in eigen land ging Casson onderuit naar vermeend onrechtmatig onderzoek. Hij vertrok naar Nederland en werd daar adviseur van het Internationale Strafhof. Een jaar later kijkt de onderzoeksrechter terug op dat moment... en op het functioneren van internationale rechtspraak. Correspondent Rob Zoutberg ontmoette Baltasar Casson. Het is niet bepaald gemakkelijk om Baltasar Garzon te interviewen. De Spaanse rechter houdt van aandacht, maar is een druk man haast onbereikbaar... Uiteindelijk lukt het ons met een groep correspondenten. Carson is even in Madrid. Weg van wat hij noemt zijn ballingschap in Den Haag. En eh, cuanto a la experiencia holandesa, por la verdad que tengo que decir que ha sido muy, muy grata. Por una parte, cada vez que he ido nou, het valt mee. Bijna altijd schijnt de zon in Den Haag. Ongelooflijk, begint Carson als ik hem naar vraag. Maar het voelt alsof ze me er naartoe hebben verbannen. Een balling is iemand die in zijn eigen land het werk onmogelijk is gemaakt. Zo voel ik me ook, zegt hij. El término exiliado si lo definimos como aquel que es obligado a estar fuera de su país por algunas razones que no se ajustan, claro que soy un exiliado. En dan komen we op het functioneren van het internationaal strafhof terecht. La corte penal internacional y la fiscalía tiene que actuar donde se producen las violaciones masivas. Er is altijd commentaar geweest dat het Hof zaken laat liggen. Maar die kritiek is niet terecht. Het internationale strafhof onderzoekt in de landen waar mensenrechten met voeten worden getreden, waar slachtingen zijn, waar misdaden worden begaan. Helaas is Afrika, daarom het continent waar ons meeste werk ligt, está haciendo en la medida en que los lugares donde están aconteciendo Misdaden in Congo, in Libië, maar ook in Colombia en in Afghanistan liggen nog op zijn bureau. Maar ook in Spanje wacht Carzon zelf nog het nodige. Er staan drie zaken tegen hem op de rol, tegen de rechter. Onder meer naar zijn onderzoek naar de dictatuur van Franco. Het zou allemaal ver buiten zijn competentie zijn gegaan. La guerra civil, Spaniel, sobre el y sobre la de en forma que 40 años en España, desde luego... Het verleden van Spanje is onverwerkt. De burgeroorlog, de dictatuur. Spaanse kinderen weten er helemaal niets van. Het wordt niet onderwezen, het wordt ze niet verteld. Er is nog altijd groot verzet in Spanje om de waarheid te vertellen, de straatnaambordjes, de wapenschilden van de fascistische Falange. Ze hangen nog overal. Dat is iets wat moet en het is algo que debería de assumer por doen... Dan staat de rechter met het strakke, achterovergekamde haar weer op... onderweg naar de VS voor een prijs van de internationale brigades... die tijdens de burgeroorlog in Spanje vochten. Aan die zijde van het conflict, kan Garzon tevreden zijn... heeft hij zijn erkenning gekregen. Rob Hartberg sprak dus met Balthasar Garzon. Drie dagen lag hij naast Osama Bin Laden in een grot te slapen. Abdel Badi Atwan is een van de weinige journalisten... die toegang had tot de Al-Qaeda-leider. Hij is de hoofdredacteur van de onafhankelijke Arabische krant al ouds Al-Arabi. Correspondent Arjen van der Horst sprak met hem. Wat gebeurt er nou precies met Osama Bin Laden? Hoe, hij was killed? We don't nog niet. We weten de truth. En waarom publiceert Washington niet het bewijs van zijn dood? Tell us the truth. You killed this man. Tell us how did you kill him? En is dit het einde van Al Qaeda? Al, -Al Qaeda als een concept, it could be more dangerous after Osama bin Laden. Het zijn de vragen die Abdel Bari Adwan bezighouden toen president Obama week geleden op televisie verscheen. I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda. We are here to celebrate the death of an evil man, Osama bin Laden. God bless America. Voor Amerika was Osama bin Laden een monster, een man die de ultieme dreiging was voor het Westen. Definitely, if you look at what he uh, had done to uh, commit een uh, you know, act which resulted in the death. Of de dood van bijna 3000 mensen bij de aanslagen van 11 september. Ja, dat alleen al rechtvaardigt het om Bin Laden een monster te noemen. Maar Adwan, hoofdredacteur van de Arabische krant Al-Quds al-Arabi. Leerde Bin Laden ook persoonlijk kennen. Ja, dat was in, in the mountains of Torabora in Afghanistan. Het was you know, um, you know, the derde part of November, which was freezing, I think 25 to 30 degrees minus. So, you know, I can see this zien. I was sleeping by the monster. In de steenkoude grotten van Afghanistan was Adwan drie dagen lang de gast van Bin Laden. En hij sliep zelfs naast de man die voor de rest van de wereld het grote monster was. Een vreemde ervaring. When you meet him as a person, you see the human side of the monster. You would be shocked to say that he was charming on the personal level. He was very hospitable, he was soft-spoken, very polite, even very shy. Bin Laden was een beleefde, grasvrije man die zachtjes praatte en zelfs een beetje verlegen was. Een groter contrast kon er niet zijn. Atwan zag ook waarom Bin Laden zoveel moslims in de wereld aansprak. He was the one who hij was allereerste zoon uit een steenrijke Saoedische familie... die al zijn welvaart opgaf en ging vechten tegen de Sovjets in Afghanistan. And he was the first to fight the en hij durfde het opnemen tegen de Arabische dictatoren en Amerika... Zijn charisma you know, is zoals Boeddha, maar een violent Boeddha. Volgens Advan had Bin Laden de uitstraling van Boeddha... maar dan wel een uiterst gewelddadige Boeddha. De wereld is nog steeds in de grip van Bin Ladens dood. Veel besproken is het besluit van de Amerikaanse regering... om geen foto's te publiceren van zijn lichaam. Het is niet in onze nationale veiligheidsinteresse... om die foto's te as... laten zien... Het zou alleen maar spanningen aanwakkeren, zo vinden de Amerikanen. Maar ja, volgens Adwan is het onzin. Dit is rubbish. This is not the truth. In the flame the in the flame. De situatie in het Midden-Oosten is al gespannen. En juist door het bewijs van zijn dood achter te houden, wakker je dat alleen verder aan. En dus zegt Adwan. Tell us the truth. You killed this man. Tell us how you kill him? You know, give us the proof. USA! USA! USA! USA! USA! In Amerika's hoe dan ook de dood van Bin Laden met gejuich ontvangen. De wereld is veiliger geworden. This is a good day for America. The world is safer. It is a better place because of the death of Osama bin Laden. Maar juichen de Amerikanen niet te vroeg. Volgens Abdel Bari Adwan is Al Qaeda nog springlevend. Twintig no, Al Qaeda is not dead. jaar geleden had Al Qaeda maar één adres. Jalalabad, Torabora, Torabora, Major Square, Torabora High Road, the third cave in the left. Ging je naar de hoofdweg bij Torabora, dan vond je het hoofdkwartier van Bin Laden in de derde grot links. You have different addresses of Al maar Al Qaeda is gedecentraliseerd na 11 september. Het is een merknaam geworden voor een breed scala aan terreurgroepen. You have Al Qaeda in de Arabian Peninsula, which is based in Yemen now. You have Al Qaeda in Somalia. De franchise Al Qaeda zit nu in Jemen, Noord-Afrika en Somalië bijvoorbeeld. And they will be in, in Amsterdam. They will be in Paris. They will be in London. They will be anywhere. So very close and very dangerous. De organisatie is een veelkoppige draak geworden en daarmee veel gevaarlijker en moeilijker te bestrijden. Dan het oorspronkelijke Al Qaeda van Osama bin Laden. So I believe uh, Al Qaeda is not dead and it could be more lethal, more dangerous than the one what which was headed by Osama bin Laden. Volgens Abdelbari Atwan is Al Qaeda nu dus gevaarlijker dan ooit. Het hele interview met hem kunt u terugluisteren op onze website nos.nl. Zometeen aandacht voor twitpick.com waar iedereen foto's kan uploaden. Maar die site heeft een deal gesloten met een showbiz persbureau. En die kan dus de foto's gebruiken. Straks meer daarover nu de verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Valt nog mee op de weg. Een paar korte files staan er bij Amsterdam en Rotterdam. Op de A8 richting Amsterdam staat 3 kilometer voor het Koenplein. En de A27, die file is wat langer dan de rest van Gorkum naar Utrecht. Voor Lexmond 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Het zal wel druk worden ook vandaag in Düsseldorf. Daar is al Joris van der Kerkhof. Uh, mag je al aan boord, Joris? Uh, nee, dat ga ik over een half uurtje doen. Je moet die mensen een beetje rustig laten slapen. Het is Lange avond wordt dat. Uh, Gisteravond. Ja. En vanavond wordt het laat, uh, zo gaat dat. En ik uh, uh, ja, denk, kan ik toch nog met iemand spreken? Daar is een eend. Die was zo, je kon hem niet horen. die was zo prettig aan het kwaken. Zachtjes naast me. Er zijn hier bij de boot van de Tros in Düsseldorf aan de Rijn. Zijn voornamelijk dus eenden en mensen. Die aan het, aan het hardlopen zijn. Op die boot de deelnemers van het, aan het Songfestival. De Nederlandse deelnemers. En een aantal andere mensen uit, uit Volendam. En een aantal andere mensen van de Tros. Mensen uit Volendam en zingen. Dat lijkt soms synoniem aan elkaar. Het heeft ook eerder een verband met het, uh, het Songfestival uh, gehad in 1984. Luister maar. Hoe relativerend je ook over zo'n festival kan doen... het is toch altijd weer een moment van grote spanning. Of je wil of niet, je leeft altijd weer verschrikkelijk mee. Vooral als zo iemand als Marie -Bel ons land vertegenwoordigt. Een Volendamse, in werkelijk heet ze Marietje buijs die is 24 en op haar twaalfde soms al de sterren van de hemel... als soliste in het Volendamse operakkoor. Het is de hele dag door vrolijk, ze heeft het niet de remmen nuchterheid, maar toch is ze onwaarschijnlijk gespannen. Gelukkig weet ze zich gesteund door de aanwezigheid van haar man Jan en van vader en moeder Kwakman. Moeder zit hier op rij 4 in echt Volendams kostuum. En rekent erop dat er iets door papa en mama Kwakman heen gaat als dochter Marie straks even voor 500 miljoen mensen komt zingen. Moeder zei, ik ben zo nerveus dat uh, ik heb een bang in mijn buik. Ze weet zich ook nog gesteund door. hoor van overloop. Drie minuten opspanning, ik hou. Ik kan niet leven in een wereld zonder jou. Ja. Ik hou van jou. hoeveel ze dat ook deed. Dat houden van... ze werd dertiende samen eh, met Duitsland. Dat was eh, geen halve finale, dat was gewoon de finale. Toen waren er nog eh, geen halve finales. Nu wel vanavond de halve finale en de, de drieërs... die met een Nederlands lied eh, zich, eh, zich hebben gekwalificeerd... om het zo maar te zeggen, maar Engelstalig gaan zingen eh, vanavond... Eh, die willen zich dan plaatsen voor, eh, voor de finale aanstaande zaterdag. Geen ik hou van jou, maar never alone... En toen euh, ze zich plaatsten, ja, zo, zo noem je dat eigenlijk niet, maar daar komt het toch uiteindelijk wel op neer. Toen heette het Je vecht nooit alleen. Je, we zien het soms een beetje zwart. Zo en weet je, Marcel? Nee. nee. Um, ik had het eigenlijk nog nooit gehoord. Oh! Ligt dat aan mij? Nee, ik ook nog niet zo vaak. Nee, nee, nee. Maar goed, dat gaan we vandaag wel vaker horen. Vanavond gaan we het horen. Um, en uh, misschien morgenochtend wel voor het laatst. Maar laten we niet te negatief doen. We hopen gewoon dat ze het zaterdag ja. ook nog zingen. En dan zullen ze zondag, als ik het goed begrepen heb... op maandag een groot concert geven in Volendam. Als ze winnen. Als dus, ze winnen. Maar hen wordt kansen toegedicht, hoor ik maar steeds. Dus... Het optimisme ga jij zo verslaan. Joris van der Kerkhof is in Düsseldorf vanochtend bij de boot. De Songfestival Boten die daar in de Rijn ligt. Twitpick.com dan. Dat is een website waar mensen foto's op kunnen zetten. Heeft een deal gesloten met het Britse persbureau WEN. En voortaan mag WEN de foto's van Twitpick gebruikers aan derden doorverkopen. Twitpick heeft de voorwaarden aangepast, zodat dat mogelijk is. Ook met andere partners. Daar ga ik over praten met internetexpert en jurist Danny Mekic. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan Twitpick.com dat zomaar doen? Ja, helaas wel. Uh, TwinPic heeft recent een uh, wijziging doorgevoerd van haar algemene voorwaarden... waardoor het mogelijk is om de foto's van de gebruikers... die blijven dus wel van de gebruikers... maar om die eigenlijk namens de gebruikers te gaan doorverkopen... zonder dat die gebruikers daar dan een vergoeding voor ontvangen. Wat heb je dan als gebruiker nog aan je foto? Wat, wat heb je er nog enige zeggenschap over? Ja, nou goed. Kijk, ze hebben wel gezegd... op het moment dat een gebruiker de foto verwijdert... zullen wij stoppen met het verkopen van deze foto. Dan kan het dus al te laat zijn. Um, om eerlijk te zijn, kijk, het verspreiden van je foto's op internet ook via diensten als TwitPick, want er zijn meerdere van dit soort bedrijven die dit soort deals gesloten hebben met persbureaus. Uh, ja, dat blijft toch een risicante bedoeling. En uh, dit persbureau, uh, WEN, uh, het Britse persbureau, is in dit geval erg geïnteresseerd in foto's van celebrities. Uh, je kunt je voorstellen, gebruikers van Twitter, maar ook op andere plaatsen op het internet worden ontzettend veel mooie foto's geplaatst die interessant kunnen zijn voor persbureaus. Ja. Um, uh, dus op zich is begrijpelijk dat ze dit doen, alleen onbegrijpelijk dat dit eigenlijk over de rug van de gebruikers gebeurt en de gebruiker je geen Vergoeding voor ontvangt. Ja, dus kijk jij ergens. Uh... Nou, wie zullen we nemen? Een Britney Spears in Amsterdam. Dan denkt Wen: dat is interessant. Zeker. Zeker. En uh, ja, dat is dus de kracht toch van het internet. De kracht ook van Twitter. Twitter heeft ongelooflijk veel gebruikers. Mensen die met hun mobiele telefoon niet alleen korte berichtjes plaatsen op het internet. maar ook steeds vaker hun berichtjes verrijken met in dit geval foto's. Ja, en ik kan me voorstellen dat miljoenen gebruikers op Twitter. die kunnen natuurlijk veel meer paparazzo-foto's maken. dan uh, één Joop van Tellingen. die dan toevallig in Amsterdam rondloopt. waar Britney Spears ook is. Um, dus op zich is het heel erg begrijpelijk dat ze dit gaan doen. Alleen ze hebben het nogal sneaky aangepakt. Gekondigd. Het is dus niet uh, zo dat de gebruiker hier toestemming voor hoeft te geven. De voorwaarden zijn gewijzigd. Als je TwitPic wilt blijven gebruiken, moet je dus die nieuwe voorwaarden accepteren. En dan mm -hmm. mogen ze dat doen... Terwijl mijn idee is, het was veel mooier geweest op het moment dat dit een optie was geweest voor gebruikers. En dat ook gebruikers een deel van de inkomsten zouden ontvangen, waardoor het ja. opeens interessant wordt om je foto's op Twitter te plaatsen. Ja, want zo hou je misschien de gebruikers ook vast. Hè? Ik kan me voorstellen dat nu mensen denken, nou, die dienst gebruik ik niet meer. Ja, inderdaad. Ik kan me ook voorstellen uh, dat dat zo is. Sterker nog, toen dit bericht bekend werd gemaakt, was er op Twitter een enorme rel gaande. Mensen waren... Uh, kort gezegd not amused. Maar om eerlijk te zijn, uh, andere fotodiensten, bijvoorbeeld uh, Plixi, die recent ook weer de naam veranderd heeft... Uh, die doen dit al langer. Uh, het nieuws komt eigenlijk nu voor het eerst groot naar buiten dat dit soort diensten dit doen. Kijk, zij bieden een gratis mogelijkheid aan om foto's te plaatsen op het internet. Deels ondersteund door een advertentiemodel. Maar steeds vaker worden de foto's in ja, computerprogramma's die je gebruikt om te verbinden met Twitter. Ook vanaf een mobiele telefoon. Weggelaten, waardoor zij hun inkomsten missen. Dus ze zijn op ja. zoek naar alternatieve inkomstenmodellen. Dat is begrijpelijk. Uh, maar om eerlijk te zijn, ik denk toch ook dat dit soort diensten de gebruiker in hun achterhoofd moeten houden. Want ja, Twitter is social. Twitter is uh, een medium waar mensen een grote beweging kunnen creëren. En als je je gebruikers niet te vriend houdt, dan gaan ze op zoek naar een alternatief. Precies, het is een voorbeeld van vermarkten van uh, alle data die je zo binnenkrijgt als uh, internetondernemer. Danny Mekes, hartelijk dank voor je opmerking. Goedemorgen, het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Met Martijn van Beek. Burgers moeten sneller punten op de Tweede Kameragenda kunnen zetten. Trouw schrijft dat een Kamermeerderheid vindt... dat er te hoge eisen aan burgerinitiatieven worden gezet. Gesteld. De afgelopen vijf jaar hebben maar vier van de tien burgerinitiatieven het parlement gehaald. De benodigde 40.000 handtekeningen waren meestal niet het probleem. Grootste obstakel bleek dat het onderwerp de voorgaande twee jaar niet in de Kamer besproken mag zijn. Kamermeerderheid lijkt die eis nu te willen schrappen. In de Volkskrant een interview met Jan Romme, de directeur van het Nationaal Ouderenfonds. Onderwerp van gesprek is het pestprotocol. Daarmee kunnen verzorgingstehuizen hun pestende bewoners aanpakken. Met verschillende posters en zeven adviezen moet de oude pestkop worden uitgebannen. Zo moet er een vertrouwenspersoon worden aangesteld en moet verzorgers en kinderen kenmerken herkennen. Ook al, uh, al zijn er ook hardere maatregelen. Een pester kan straffen wachten. Zij uh, mag, mag dan niet meer meedoen aan sociale activiteiten. De cultuursector moet een eigen loterij krijgen. Dat wil de regeringspartij VVD. Dat staat in het AD. Met zo'n loterij moet de sector geld inzamelen... waarmee de bezuinigingen van zo'n 200 miljoen euro worden opgevangen. De opbrengst van zo'n cultuurloterij moet het voortbestaan van musea... orkesten en andere instellingen garanderen. Het geld zou rechtstreeks naar de sector moeten vloeien, schrijft het AD. Volgens VVD-Kamerleef de Liefde is het raar dat in tegenstelling tot de natuur... sport en ontwikkelingshulp de cultuur nog niet op deze manier wordt ondersteund. De asociale automobilist ontspringt de dans, kopt de Telegraaf. Het puntenrijbewijs wordt namelijk afgezwakt als het aan het kabinet ligt. De coalitiepartijen willen de punten alleen invoeren... voor bestuurders onder invloed en voor beginnende automobilisten. En daarmee ontwijken minister Schultz van Infrastructuur... en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... het advies van het Openbaar Ministerie. Dat stelde nadrukkelijk dat de strijd... met de asociale weggebruiker aangegaan moet worden. De bumperklevers en hardrijders hoeven zich... daardoor volgens de Telegraaf geen zorgen te maken... dat ze het roze een papiertje verliezen. In het AD het verhaal van boer Henk Tepper. Hij zit al 50 dagen onder erbarmelijke omstandigheden vast... in een gevangenis in Libanon. De familie van de naar Canada geëmigreerde Groninger... vraagt minister Roosentaal om hulp. Tepper zit namelijk vast op verdenking van geknoei met aardappelen. Tepper zou in 2007 de volksgezondheid in Algerije in gevaar hebben gebracht... omdat hij toen een lading aardappelen heeft geleverd... die besmet zou zijn met de ziekte Ringrot en daardoor rot dan de buitenste rand van de aardappel weg. In Nederland en Canada is die ziekte normaal niet schadelijk... voor de volksgezondheid. En daarnaast, zegt Teppers Neef in het AD, niemand eet toch rotte aardappels. Duizenden Romeinen ontvluchten gisteren hun stad. Dat is in de Volkskrant te lezen. Reden voor die exodus is een voorspelling van de in 1915... overleden wetenschapper Raffaele Bendandi... Volgens hem zou op 11 maart 2011 een aardbeving een einde maken aan Rome. Volgens Italiaanse media melden 20% van de hoofdstedelingen zich ziek of nam een snipperdag. Dat ondanks geruststellende wetenschappers en een temperend stadsbestuur. Consumentenvereniging Concadons heeft aangekondigd iedereen aan te klagen die mee heeft gedaan aan de bankmakerij.